Middernacht, het begin van dinsdag 19 april. Raymond Reem met het NS-journaal. De FNV wil nieuwe onderhandelingen over het pensioenstelsel met aanvullende eisen. De vakcentrale wil dat de risico's van de pensioenfondsen niet alleen bij de werknemers worden neergelegd, maar ook bij de werkgevers. FNV-voorzitter Jong Gerius, die met werkgevers en kabinet al een principeakkoord had bereikt, stond onder druk van haar achterban. De Internationale Organisatie voor Migratie, de IOM... heeft bijna duizend mensen geëvacueerd uit de Libische stad Misrata. Onder hen zijn vooral arbeidsmigranten uit Ghana, de Filipijnen en Oekraïne. Vrijdag haalde de IOM al 1200 gastarbeiders uit de stad weg. Misrata wordt al weken bestookt door troepen van kolonel Gaddafi... die gooien clusterbommen en vuren raketten af. Meer dan 40 vissoorten dreigen de komende jaren te verdwijnen... uit de Middellandse Zee. Dat blijkt uit een onderzoek van het internationale natuurinstituut IUCN. Bijna de helft van alle soorten haaien en roggen staat op het punt van uitsterven... en dat komt door vervuiling en aantasting van de leefgebieden. Door overbevissing dreigen ook de blauwvistonijn, de zeebaars en de heek te verdwijnen. Vooral het gebruik van sleepnetten is een probleem, zegt het natuurinstituut. De netten maken geen onderscheid in de gevangen vissoorten... en vernietigen het leven op de bodem van de Middellandse Zee. Op het terrein van een tankstation langs de A16 bij Dordrecht is vanavond een vrouw van 77 haar Dordrecht doodgereden. Ze liep na het afrekenen naar buiten, werd geraakt door een vrachtwagen en overleed direct aan haar verwondingen. De vrachtwagenchauffeur reed na de aanrijding door. Het is niet duidelijk of de chauffeur weet dat hij de vrouw heeft doodgereden. De politie heeft hem nog niet te pakken. En dan het weer, vannacht vrij helder. De temperatuur daalt tot een graad of zeven. Morgen opnieuw zonnig, maar in het westen een paar wolkenvelden. En het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het NOS-journaal. AWB-verkeersinformatie. De N202 IJmuiden-Amsterdam tussen de aansluiting met de A22 en Sparendam... is in beide richtingen dicht door een ongeluk. Tot zover Het is Radio 1 NCRV. Welkom in Casaluna. Vannacht met Mieke van der Wij. Alec Koppit en Job Gaies maken deel uit van de Amsterdam Klesmer Band. Eigenlijk zijn ze met veel meer, ik geloof een man of zeven, maar. Vannacht zijn ze hier met z'n tweeën. Een mini-klesmeband dus eigenlijk. Ze gaan zingen, maar dan moet u tot één uur wachten. Ze hebben een alt-sax bij zich en een accordeon. En tot één uur gaan we of ik, dan met ze praten over hun inspiratiebronnen. En de aanleiding om ze uit te nodigen is eigenlijk het Joodse paasfeest. Het uh, Pesach, dat is net begonnen. Vanavond is het Seideravond. Uh, de Joden gedenken de uittocht uit Egypte. Hun bevrijding uh, uit de slavernij eigenlijk. Uh, de Seideravond waarop matzes worden gegeten. Hartelijk welkom allebei. Hebben jullie dat nou gevierd, Job je zo'n Seideravond uh, vanavond? Nee, niet gevierd. Want je, je, je doet niet meer veel aan Joodse rituelen? Uh, ik kom uit een familie van niet beleidende Joden. Ja. En Alek? Nou, ongeveer hetzelfde Nee. Ja. Want jij bent wel traditioneel opgevoed? Nee, helemaal niet. Ook Anders niet? Ook. Totaal niet traditioneel. <laughs> nee. nee? Dus dat zegt jullie eigenlijk niet zoveel dan, zo'n avond? Well, nee, eigenlijk niet. Uh, het is meer een symbool dan... Uh... Echt een feest dat ik er waar diep. Uh, ik besef het op een andere niveau, laat maar zo zeggen. Ja. Uh, je bent opgegroeid in uh, Odessa, hè? Ja. Aan, de, aan de Zwarte Zee. En in je jeugd, was dat anders? Zo'n zo zo uh, traditie? Nee, helemaal niet. Integendeel, uh, In uh, Net zoals ik zei, het was... Uh... Um, ik moest op school. Genoeg te zeggen dat ik heb, uh, op school atheïsme gestudeerd. Uh, dat was uh, verplicht, meer of meer. Uh, het was atheïstische staat, officieel. Communisme? De, ja, het ja. is dus geen communisme. Maar de Communistische Partij was aan, aan het regeren. Uh, en uh, was er was geen sprake van geloof en religie. Nee. Nou, de enige synagoge die heeft overleefd in Odessa, iedereen wist dat rab rabijn was KGB agent Dus één uh, um, keer in een jaar moesten we daar naartoe. Om matzoes te maken, maar zelfs dat moest geheimzinnig uit de synagoge gesmokkeld worden. Omdat op straat loop je niet zomaar met een pakje matjes in de jaren ja. 60, 70. Ja. Dus die, die moesten onder de jassen verborgen? Nou, niet onder de jassen, maar moesten wel in een uh, kussenhoes. Uh, uh, uh, in een kussensloop? In een kussensloop. Ja. ja uit de synagoge. Dus je komt naar de synagoge, zeg maar op, uh, op dinsdag en op donderdag. Uh, je, je neemt mee, gewoon uh, mail. Mm -hmm. uh, ja. Je betaalt voor bak, uh, te bakken. En op donderdag kom je met de kussensloop. En uh, krijg je de uh, een heleboel boel daarin. En dan ga je gewoon uh, naar huis. En dan doe je met je matjes wat je wil. <laughs> maar thuis, lekker thuis. Ja. Lekker thuis op straat. Nee, maar het was dus een beetje ondergronds. Ja, maar ging het wel door? Top. Ja, maar het ging door op een soort. Ja, als je uh, opgroeit in isolatie, heb uh, je eigen ja, ideeën de van Jodendom, die is meer gebaseerd op antisemitisme rondom. Ja. <laughs> meer dan eigenlijk de, wat, uh, wat Jodendom is gebaseerd het boek. Ja. Uh, uh, dus uh, ik had heel weinig ideeën. weinig ideeën. Behalve de uh, uh, mensen, er waren genoeg mensen die had gewoon. Ja blinde hekel aan joden. Daarom zit ik in Nederland, niet in Oekraïne nu. Dus, uh... Maar goed, je bent natuurlijk later toch weer... Uh, uh, door die muziek... Uh, heb je weer contact gekregen met die roots. Of is dat niet zo? Dat je nu met. Klesmer... Nee, dat is... Uh, ja, voor mij is dus, het uh, misschien... Niet zo simpel. Mijn invloeden waren uh, Engelse rockbands, Amerikaanse... Uh, <laughs> okay. ah, muzikanten. Oh, nou ja. dus, weet het ik, uh, dit is, dit is toch niet zo raar reggae, dat ik kles met muziek met Jodendol Afrikaanse in banden, muziek, jazz. Uh, soort dingen die hebben heb weinig of helemaal niks te maken met Jodendom. Nee, is dat zo? En Joop, uh, hoe is dat met jou? Het heeft uh, jou ook niks mee te maken? Je, het feit dat je van de Joodse afkomst bent, dat je nu klasme muziek... Ik dacht dat dat er wel iets met elkaar te maken zou hebben, maar goed. Nou ja, de, de, de, de reden waarom ik mee ben gaan spelen... Heeft, heeft er heel weinig mee te maken. Oh. Het, het, uh, het is eigenlijk puur toeval. Het is echt waar. Is, bij mij is het in ieder geval puur toeval. Het, uh, het was zo dat ik, uh, dat ik uh, begon saxofoon te spelen. Mm -hmm. Dat was in 1993. En toen uh, zocht ik eigenlijk een, uh, een piano om wat, uh, wat achtergrondjes voor mezelf in te spelen. Zodat ik daar met mijn saxofoon overheen kon riedelen. Mm -hmm. Degene uh, die ik kende die een piano had, die, uh, die, die speelde in een circusje. Uh, een soort van klein, mm -hmm. uh, klein circusje uh, met, uh, zonder dieren. Uh, amateur circusje. En mm -hmm. uh, uh, hij, hij speelde erin en hij speelde uh, Jiddische... Uh, Liedjes, maar dan um, instrumentaal. En hij vroeg of ik erbij wilde komen. Ik had zoiets van, ja, hallo. Uh, ik wil funk en jazz spelen. Ik wil helemaal geen... Jiddische liedjes. Geen, ik wil niet in een circus spelen. Nee. <laughs> maar goed, hij heeft me uiteindelijk overgehaald. gingen we dat dat, uh, ja, een beetje dat repertoire. Een beetje Nino Rota-achtig. Mm -hmm. Een beetje Jiddisch. Beetje Nino Rota kennen we uit hun films van Fellini. Precies. Ja? Ja. En uh, dat is eigenlijk de reden... Waarom ik, hoe ik met die muziek een beetje in aanraking ben gekomen. Ja. En het is eigenlijk zo dat ik echt les met ben gaan spelen, doordat, doordat we een keer op straat gingen spelen. En toen werden we gelijk voor een bruiloft uitgenodigd, of in ieder geval ingehuurd. En dat was voor mij de reden van: oh, nou, dit, het, is, het loont ook nog. Om muziek te maken. Ja. Ja. En hoe ben jij dan, Alex, hoe ben jij dan met die muziek in aanraking gekomen? Als het weinig mee nou, is uh, hebt. Nou, <coughs> toen ik kind was, uh, ik was regelmatig, uh, Ik moest regelmatig met mijn ouders naar Joodse Braallofte. En daar was dus een soort klasema-achtig muziek gespeeld. Maar uh, ik wil niet uh, heel veel polemiek hebben over wat klezmer betekent. Maar nee. sowieso, ik heb opgegroeid met Oost-Europese bruiloftmuziek. Ik wil niet de woord klesmer gebruiken voor die muziek, omdat Want... nu onder de woord klesmer is iets totaal anders. Klesmer is eigenlijk een woord dat pas in de jaren zeventig is ontstaan Precies, gehebben. het is gewoon uh, wat mij betreft een marketingstunt. Niks meer. Uh, net zoals wereldmuziek. Dus uh, ja. wat dat betreft, het is gewoon voor winkels. Ja. Zodat die, uh, maar er zijn goede muzikanten en slechte muzikanten. En dat is <laughs> qua achtergrond, uh, um, daar, mm, of ze zijn Joods of ze zijn uh, niet-Joods, dat maakt, maakt heel, niks uit. We gaan dus even naar het, het antwoordapparaat. Er is één nieuw bericht. Hoi Mieke, jouw gasten Job en Alex zijn uh, allebei in een ander land met een andere taal opgegroeid. Uh, en ik kan me voorstellen dat het soms dan moeilijk is om elkaar te begrijpen. Maar ze houden wel allebei van klesme-muziek En je zou kunnen zeggen dat ze allebei de taal dus spreken van de klesme-muziek. Vloeiend. Begrijpen ze elkaar ook altijd als ze die muziek spelen. Ik ben heel benieuwd. Maak er een mooie uitzending van met z'n drieën. En ik wens jullie een hele goede nacht. Nou. Ja, dat is een hele leuke vraag. <laughs> Geef er maar een antwoord op. Ja, eigenlijk en ik, uh, toen we elkaar leerden kennen... toen uh, hebben we heel veel op straat gespeeld met elkaar. En... Uh, uh, op de Noordenmarkt en in cafetjes en terrasjes ja. in Amsterdam, ja. En uh, ja, wat mij betreft uh, was die communicatie, uh, ja, die, die ging eigenlijk ja, Via de... vlekkeloos. Ja. <laughs> wat mij betreft, Zeker ik weet niet hoe het dat uh, Wanneer was dat dan? Wat gebeurde er? Hoe? Dat was uh, rond 95, 96 of zo. Ja, ja. Dus zelfs eerder, ik denk 94. Misschien 94, ja. Maar ja. Hoe, ja. hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Ja, ik kwam tegen hem op, uh, op uh, Hij was uh, om te oefenen. Op, uh, in, uh, hoe heet op hij het vaak? Frederiksplein stond, ja, Frederik'splein stond plein, ik te Frederiksplein, precies. Hij stond te spelen. Ja. Ik kwam, ik kwam, teg, ik kwam tegen, hem, uh, tegen hem begon met hem te kletsen. En zo begon het. Ja. Een, uh, een donkere man met een zonnebril en een lange regenjas. Zo zag hij er toen uit. Zo zag <laughs> En, ja, en donker toch... ben ik wel. Misschien ook niet geschoren. Ja. <laughs> nee, inderdaad. Ja. En de, de, de, jullie hadden dus via die muziek meteen een, een vorm van contact? Ja, zeker. Ja, Ik, ja, uh, ik, ik ben... Uh, nou, we raakten aan de praat en uh, hij zei... Ja, goed, uh, ik weet niet uh, waar je uh, dat nummer vandaan hebt... wat je nu aan het spelen bent... maar ik heb, ik heb best wel veel van die muziek thuis. Mm -hmm. En ik dacht, nou, dat vind ik wel interessant... want ik, ik, ik had nog steeds niet echt toegang tot, tot een, een, een pure bron van, van klezmermuziek. Want ja, dat bestaat eigenlijk niet. Omdat die klezmer, die is eigenlijk 80 jaar oud. Maar goed, eigenlijk die, die bleek allemaal cd'tjes in huis te hebben... die ik niet kende. En uh, daar zijn we doorheen gegaan. Toen heeft hij een paar bandjes gemaakt voor me. Mm -hmm. En die, uh, die bandjes die heb ik gebruikt om uh, ja, in mijn band. De, de band die waar ik toen in speelde, heette De Misspogen. Ja. Dat was met Don Munzer en Larry Fiskind. Uh, <coughs> ja, ja, Mispogen is toch ook een heel Joods woord? Ja, uh, Mishpogen betekent familie in het ja? Joods, in het Jiddies, ja. Ja, het dat was, dat was, was een klesmerbandje. Ja. Ja. Maar goed, door de invloed van, uh, van Alek, dus die, die, uh, die oude opnames die ik dus nog niet kende. En die kwamen uit Oost-Europa, die opnames? Nee, Amerika. Oh, uit ja, Amerika. Ja, dus in Oost-Europa is er uh, vrijwel niks opgenomen. Daar uh, komt het die... wel vandaan, hè, oorspronkelijk, ja, toch? Ja, natuurlijk. Ja, ja maar dus die, die, dat is dus wel het grappige. Die klesmer die, wij, of die ik toen gehoord heb bij Alec... dat is eigenlijk helemaal niet eens pure klesmer. Nou, pure klesmer bestaat misschien niet eens. <laughs> maar het is muziek die is besmet met Amerikaanse, volk, uh, Amerikaanse muziek... Ja. en Amerikaanse band uh, er zit uh, van alles. Er zit van alles in... Ja. En zo moet het ook. Zo yes. Het, ja. Nou, uh, jullie hebben allemaal uh, muziek meegenomen. Ja. Want ik zei net, na uh, ene wordt er door jullie gespeeld. Maar uh, dit eerste uur uh, zouden jullie mij van alles vertellen... over jullie inspiratiebronnen, je muzikale inspiratiebronnen. We hebben ook, Aalek uh, heeft ook uh, poëzie uh, meegenomen. Ja. Dus, nou, laat maar wat horen. Nou, ik denk, ik denk dat we dan maar... We ja? moeten beginnen met, met een mooie van Naftalbrand. brandwijn, ja, toch? Absoluut. Wie is dat? Vertel, vertel het even erover ondertussen. De koning, van, uh, clarinet, clarinet. de koning van de Klesmer klarinet De ja. koning van de Klesmer klarinet Klinkt goed. De het is, dat het is al bijna poëzie, de koning van de Klesmer klarinet En, en welk, hoe moeten we die plaatsen? Welke, welke tijd? Het is jaren twintig. Uh, jaren twintig. Ja. Zoiets, ja. 20, van de twintigste van eeuw. Ja, Ja. ja. Maar er bestond eigenlijk het woord klesmer nog niet. Nee, nee, natuurlijk. Maar, nee, maar goed. Toen die woord wordt gebruikt, net zoals het woord gay... tot uh, jaren, begin uh. jaren zestig betekent iemand vrolijk... en na jaren zestig betekent iets anders. Okay. Precies hetzelfde, de klesmer. Klesmer betekent onalfabetische stomme straatmuzikanten... en nu het is het op een vlag als geraffineerde muziek... Ah. Uh, voor het uh, Tropenmuseum, weet ja. ik veel. Daar, kom, daar komt hij daar komt aan, hè? Zal ik hem gewoon aanzetten? Ja, doe maar. ja. Oké, okay, ooit is goed. Oh ja. Nou, oh, wat klinkt het heerlijk? in Amerika opgenomen. Maar hij, hij komt uit het uh, plaatsje waar mijn opa is geboren. En waar is dat? Przemislana. <laughs> dat is uh, op, de, op de grens van uh, uh, Oekraïne en Polen. Daar komt je grootvader vandaan. Daar komt mijn grootvader vandaan, ja. ja. Dat, is, dat is toch ook wel weer curieus David dan, David Dat hij uit hetzelfde land komt als, uh, ja. als Alek. Ja, stiekem. Ja, het heeft eigenlijk <laughs> allemaal niks met elkaar te maken, maar ondertussen ja. er zijn allerlei stromen... Ja, die gaan hun eigen gang, denk ik dan. Zou dat het niet zijn? Ja. En dit hoorde jij bij hem? Ja, ja. Toen jij met hem naar huis was gegaan? Ja. En ik ben die, uh, deze, vooral deze klarinetist heel erg gaan uh, naapen. Op mijn saxofoon. Ja. ja. Het leuke van de uh, Brandwijn is dat hij heel duidelijk een... Uh... Ja... Hij, hij, hij kwam dan uit het Oekraïne-Polen vandaan. Maar die, de, de stijl die hij speelt, die, die hoor ik toch wel... Ik vind het heel erg op Grieks-Bulgaars lijken. Hij is dus kennelijk naar Amerika gegaan en daar is dit ooit uh, opgenomen. Ja. Eh. ja. Ja, die is, die, die is naar Amerika gegaan. Die heeft daar tot in de jaren 50 heeft die, uh, plaatjes opgenomen. Op een gegeven moment je, is het net jazz wat hij speelt. Met, echt met drums, contrabas en piano. En leeft niet meer beschermd. Nee. Hij is helaas. Uh... Oké, okay. ja, dan no, willen we. Ja, het is erg om af te zetten, maar we gaan hem toch. Zo was het. Nou, we willen gewoon, gewoon meer horen, want dit, dit, dit is duidelijk een inspiratiebron. Alik, heb jij ook nog een iets wat je wil laten horen of uh, dat je zegt nou dat? Ja, dat is ik heb voor uh, mij eigenlijk uh, betreffende uh, muziek. Het is allemaal duidelijk. Ik bedoel, wij zijn muzikanten, dus uh, voor mij het is lekker simpel allemaal. Ik geloof niet in uh, Joodse of niet joodse muziek. Ik geloof in goede muziek, slechte ja. muziek en goede muzikant is slechte muzikant. Punt. Ja. Dus uh, die joodse verhaal. Uh, ja, maar ik, wel, ik geloof wel dat uh, de his, historische omstandigheden, namelijk uh, diaspora, was een hele vrouwvolle uh, grond voor... Vruchtbare, vruchtbare, vruchtbare grond, ja. Sorry, ja, vruchtbare grond voor allemaal talent. Uh, ja. Omdat juist in diaspora mensen kunnen, wat, zoals ik zie het, van... Goede afstand, gezonde afstand. Ja. Uh, Juist omdat het, het, het zo in, iedereen zo enorm verspreid werd over de wereld, uh, was dat eigenlijk ja. een hele. Ja, die ideeën Gebeurde er veel. Dus, uh, ja. uh, en ik heb nog steeds uh, een romantieke ideeën over de nomadische uh, oorsprong van de mens. Dus uh, wat dat betreft, ik denk, nomaden had altijd een voordeel. Het maakt niet uit of Sycheuners, of Mongolen, of Joden, of mm -hmm. dan ook. Maar als mensen reizen veel, ze zien wat meer dan als ze zitten in je eigen. Mm -hmm dorp of stad zelfs een grote staat dus wat dat betreft is het een voordeel voor Grootse mensen en wat zou jij willen laten horen als inspiratie? er zijn een paar gedichten hier die ik heb gekozen Eén van Barry Slutsky een Zijjootse dichter wil je het zelf voorlezen? ik zou het liever als u leest omdat voor mij het is een beetje moeilijk ik heb mijn bril niet mee eh, uh, 279. Dus die, maar in hoeverre is de poëzie dan ook voor jou een inspiratie voor de oh, muziek? Enorm, enorm uh, belangrijk. Uh, kijk, uh, in het Grieks muziek betekent uh, om muziek, uh, poëzie en dans tegelijkertijd. Dus, uh, de muziek bestaat niet als autonome iets. Het is een gedeelte van drie muzen. Dus, eh... Uh, dus er is bij de... geen scheiding tussen muziek en tekst. Nee, klesme. terwijl het in die, in die klassieke muziek niet zozeer om de tekst gaat, of wel? Of soms het is wel om de tekst. Daarom ik zeg: ja. ja, ik ben zanger, dus voor de tekst. Oké, ik ga het voorlezen. Dit is een uh, gedicht van Boris Sloetski. Die ken ik niet. Wat is dat voor dichter? Hmm. Even bij de microfoon, want kunnen we kunnen. niet oh, weer... ja. <laughs> ja. Wat mij betreft is het uh, een van uh, minder uh, bekende dichters ja. uh, die. Uh, heel mooi is. Ja. Ik vind... Boris ja. Loewski. Hij leefde van 1919 tot 1986. En het gedicht heet Fysici en Lyrici. We houden fysici in ere. Voor Lyrici heeft niemand tijd. Ik ben niet aan het speculeren, het is een soort wetmatigheid. Wij faalden dus in het onthullen van wat ons te onthullen stond... Dus onze jambertjes zijn prullen. Je komt er niet mee van de grond. En onze paarden, die ontberen het Pegasus-gevoel geheid. Wij houden fysici in ere. Voor lyrici heeft niemand tijd. Dit alles is al lang bewezen. Geen mens die zich hier tegen kant. Ach, pijnlijk hoeft dit niet te wezen. Nee, het is eerder interessant. Te zien hoe onze rijmen slinken als schuim dat aanspoelt op het strand. Hoe grootsheid waardig weg zal zinken in logaritmen... En verstand. Prachtig gedicht. Ondertussen uh, is Job. Uh, dankjewel. Is, uh, uh, Job is teruggekomen, die zijn er weer geweest. En uh, waar gaan we mee door? Nou, uh, we kunnen twee dingen doen. We kunnen of naar een. een uh, uh, voor ons als klasmerband invloedrijke uh, zigeunerband gaan luisteren. Ja. Of. of we kunnen naar een. voor mij zeer uh, invloedrijke. Uh, rapband gaan luisteren. Aangezien we toch met poëzie bezig zijn... lijkt het me wel leuk om, uh, om wat rap te draaien. Ja, Want goed. ik ben namelijk... voordat ik straks de ging spelen, was ik rapper. Dus uh, toen ik zo op de middelbare school zat... Uh, begon met beatboxen. En dat doe je zo met je mond. Zo nou, dat vond ik helemaal te gek. Maar toen, uh, toen ben ik teksten gaan schrijven. En uh, ik heb jarenlang uh, de, ja, gewoon de rap zien. En alles wat uitkwam heb ik gevolgd. En... Uh, nou, Dat doe ik nog steeds eigenlijk ook in de band. Heb ik een soort van vorm uh, gevonden... waarin ik in het Nederlands rap met ze nu en dan ook uh, gebruik ik Jiddische woorden. Dat, dat, ik vind dat heel erg passen bij de band, dus daarom, daarom doe ik dat. Mm -hmm. Maar uh, ik wou graag een, een heel brutale rapper uit uh, New York even laten horen. Uit, uh, ik denk, 88. Dat is uh, MC Milk D van de groep Audio 2. En het stuk heet Top Billing. Feel Straffe, straffe, straffe, straffe, straffe, straffe, straffe, straffe, straffe, straffe, straffe, straffe, straffe, straffe, straffe, wat vind je het, het, het, het, het goede hieraan? aan deze? Want het is een vrij basale rap, hè? Dit, Precies, het basale. Een rap is het eigenlijk. Het basale, dat vind ik te gek. Ja. Het is gewoon een beat, er zit ja. geen gitaartje bij, er zit geen basje bij, er zit geen. Wat, alleen maar een beat. Het is een, een New Orleans beat, dat heb ik later mm -hmm. geleerd. Um, maar het is gewoon die beat en die, die, die man die rapt. En er zit zoveel power in. Mm -hmm. En hoe, ver, hoe, hoe verwerk je dat dan weer in, nu in jullie Amsterdam Klesmer Band? Ja, door, door ook met... Uh ja, dit, dit is toch dat, dat rap dat, dat is toch een beetje mijn, mijn uh, leerschool geweest. In mm -hmm. ieder geval voor timing. Voor hoe je timet op muziek, van op, op ritme. En ik heb heel vaak, uh, uh, als ik time, als ik saxofoon spel of als ik rap... Dan, dan probeer ik die puntigheid en die, die basale timing... en dat die gewoon, bam, op de beat komt. Mm -hmm. Wat ik ook doe, of ik een noot neerzet of dat ik een, een woord neerzet. Dat het gewoon daar is. Ja. Uh, is, is het voor jou ook een, nou, ja, Ik heb net een gedicht voorgelezen mm -hmm. van uh, Boris Sloetsky. ja. ja. Uh, is die rap voor jou ook een, een, een, een inspiratiebron geweest? Of zeg je, Zit je meer Onder te... Onder andere, ja. Ik <tomt> bedoel... <ja. tomt> Uh, in 1979 kwam ik uit de Sovjet-Unie naar Australië terecht. En Australië? Ik, ja, en uh, daar heb ik gebleven tien jaar voordat ik... Uh, naar, Nederland naar Nederland kwam? gekomen, ja. En daar uh, ik kwam ik in contact met uh, de muzici. Die hebben mij uh, van alle genres... Uh, uh, geleerd, zo te zeggen. Okay. Dus uh, uh, ik had het privilege van hele fijne muzikanten te ontmoeten in Australië. Die hebben mij het van beste van alle genres uh, te laten horen. Dus mijn, mijn muzikale opvoeding begon eigenlijk... Nou, behalve wat ik heb in Rusland op, uh, opgegroeid okay. uh, met. Maar in Australië ik heb juist... Uh, allemaal uh, de meest interessante dingen die in, in het zogenaamde Westen gebeuren. Ja, zoals? Ja, in betreft rap uh, voor mij bijvoorbeeld mensen zoals Public Enemy en yeah. Beastie Boys. De uh, Beastie Boys, ja. Yeah. Ja, er zijn uh, nog steeds uh, soort uh, groepen die zijn tijdloos. Je kan altijd uh, mm. luisteren, terugluisteren en genieten van... Ja, deze dag gesnoept ook natuurlijk. Ja? Maar, <laughs> uh, maar ik ben niet, geen fanaat van uh, rap. Ik kan af en toe ja. uh, een beetje luisteren. Maar um, eigenlijk, ik, uh, ik luister naar veel verschillende dingen. Ik kan niet zeggen. Okay. is een bepaalde genre dat ik heb uh, voorkeur. Uh, Oké. Okay. Misschien de Beastie Boys? Of oh. we dat nog... Sorry? Nou, hij uh, had het over de Beastie Boys. Dat had je ook nog bij, hè, of niet? Ja, Beastie Boys uh, 1986 ja. in die Ab ja. Ja. ja, ik was. Hoezo? <laughs> <laughs> Was dat een legendarisch concert? Nee, daar Ik was er je, niet bij. Dat heb het gezien. Dat was ja, ja. Ja. Dat is de tijd. Uh... En hoe ver is zijn de Beastie Boys dan voor jullie van belang geweest? Nou, voor de Clash niet. Niet speciaal. Nee. Nee. nee. nee. Dus maar die kunnen we overslaan. Ja, ja wel een beetje blijven classmate. focussen op de Clash hè? Ja, toch? Daar moet het uiteindelijk <laughs> wel weer naartoe, natuurlijk, ja. hè? Want jullie Precies. kunnen natuurlijk nog zo roepen van ja, Vier vinden alles leuk. Maar jullie zitten, dus, jullie, jullie zitten natuurlijk niet voor niks in de Clasme Ja, hallo. Hey. Of niet? Dus ik ben nou ook even een liedje aan het zoeken okay. van, uh, van Taraf de Haidoeks. Ik kan misschien vertellen over Clasme dan. <lacht> nou, vertel maar. Oh, die weet hij Taraf de Haidoeks? Taraf de Haiduks. Wie is dat? Dat is uh, de uh, ja, uh, meest bekende uh, Romeinse -groep, uh, okay. in de, deze dagen. Ik voel hierin ja. een terechtwijzing. Er <laughs> zijn zoveel muzici, uh, nee. goede muzici ook. Ik kan niet iedereen kennen. Nee, dat en is geen schande. Heel, heel, heel, heel ook, mild van uh, je, dank je wel. Ja. Heb je? Ja, het is moeilijk te weten. Ondertussen wordt, zit, zit Job hier met een, een, een appeltje voor zijn neus... en een mm. koptelefoon half op zijn oor verwoed uh, iets Echt op te zoeken. Echt een klesmormuzikant. Ik moet toch iets uitkiezen. Dus, ja, Kies uh, maar iets uit. Ik ik heb... neem Nummer 4. Ik weet okay. niet hoe het heet. Ja. Maakt niet uit. Maar dat, uh, ik moet hem eerst nog even naar de cd-speler brengen. Oké. Okay. Dus, uh, nou goed, dan praat ik. Ah, dan praat, nee, nee, dan praat ik <lacht> nee, nee, dan praat ik ondertussen. Het is hier een heerlijke chaos. Dames en heren. Uh, nou goed, uh, Alek. Um, die uh, accordeon, daar speel je op, hè? Ja. Heb je dat altijd gedaan? Um, ja, al sinds 22 jaar. Uh, ik heb uh, in mijn kinderjaren uh, accordeon geleerd. En uh, voor een tijdje, ik laat hem gewoon. Uh, in zonderkammertjes zitten. En op een bepaalde dag, uh, ik dacht, ga ik toch uh, wat gebruik ervan maken. Mm -hmm. En dat deed ik. En uh, ik heb geen spijt. Nee. Arme De... Alek moest accordeon leren... terwijl zijn vriendjes buiten aan het voetballen waren. Ja, ja dat, moest dat is je een dat grote leren? trauma. Als je ziet, uh, ik ben heel uh, gekwetst nog steeds. Nee, en, nee, maar, we... maar, nee, maar moest je dat van je ouders? Ja, natuurlijk. En waarom? Ja. Het was schadelijk omdat uh, als, uh, ja, als een minderheid... je uh, hebt veel minder kansen te, te overleven in een Sovjet-leger. een nou, Russische leger, zeg maar. En als je kan wat muziek spelen, dan is je kans te overleven is veel groter. Dat was hun idee? Uh, ja. Ja. En zou dat ook zo zijn? Ja. Kwam, hoe kwamen ze bij dat idee? door uh, generaties en generaties van ervaring. Mm -hmm. Ik zou zo zeggen. Zo van nou, mu muziek, daar is altijd behoefte aan. Ja, kijk, de vermaakindustrie was uh, al, ja, al sinds mm -hmm. generaties en generaties... was het terrein van Zigeuners en Joden in mm -hmm. West-Europa. Dus er is dus, niks nieuws daarin. Nee. Uh, Joden en Zigeuners waren in de vermaakindustrie. Toevallig of niet, allebei waren nomadische volkeren. Ja. Uh, sommigen door keuze en anderen door... Uh, by default. Ja. Maar uiteindelijk allebei beendigden in de vermakindustrie. Ja. Mm. En jij vond het als kind eigenlijk helemaal niet prettig dat je dat moest? Helemaal niet. Maar Want uh, je als kind het is het is niet zoals kinderen nu die zeggen tegen naders. Ik, ik wil het zo, of ik wil het zo. Uh, vroeger ik kon ik niet op nee. open doen en zeggen... Nee. Mama, ik wil niet. Nee, ik nee. kan niet. Nee. Dus je zei dat jij, Alec, jij gaat gewoon accordeon spelen. Ja, je kan lekker accordeon spelen, anders moet uh, zoveel ja, jaar... Wat, wat misschien ja. ook alweer ja. triest is, is dat jullie daar net... Oekraïne uit zijn gevlucht, gevlucht, vlak voordat je in dienst moest. Ja, precies. <laughs> ja, dus... Uh, maar ik heb toch accordeon geleerd. Achteraf ja. ben je, je ouders dankbaar... Helemaal, ja. Het is de beste gebeurtenis in mijn leven, dat ik <lacht> mijn land verlaten. Ja. Nee, maar dat je die accordeon hebt leren bespelen, bedoel ik? Ah, ik, ik, heb, uh, <lacht> ik, ik ben dankbaar voor alles dat mijn ouders uh, deed voor mij. Dus ja... We hebben het nu over de muziek. Ah, uh... dus, dus, dus, dus er zijn natuurlijk een heleboel dingen in je leven gebeurd... maar dat feit dat je ouders je minder meer gedwongen hebben... om dat instrument te leren bespelen... Ja, uh... daar heb je nu nog dagelijks plezier van. Ja. Dus het is eigenlijk... Zo, zonder, wanneer, ik weet niet ja. of je zelf kinderen hebt? Ja, ik heb nog. dochter. En, die, en die, die heb je ook gedwongen om uh, accordeon te spelen? Nee, nee, nee. probeer het Nederlandse kind om te dwingen om iets te doen. Maar die, uh, je zei net al, uh, die nomadische volken die, die, die speelden. Uh, altijd bij, bij festiviteiten natuurlijk, hè? bij bruiloften. Ja, ja bruiloften, dus bruiloften uh, allerlei feesten, ja. Natuurlijk. En dat is wat, je, wat jullie nu nog steeds doen, ook op, op feesten en, en partijen uh, spelen? Ja, heel soms worden we wel eens uitgenodigd op een bruiloft. Heel soms? Heel soms, ja. En Deze dag is Deze dag veel minder. Maar we spelen vooral concerten. Ja. Ja, het is ver... ja, we hebben vroeger vrij veel bruiloften gedaan. Ja. En, um, nou ja, concerten. We spelen van, van uh, Paradiso tot uh, ja. concertgebouw. Tot het Cité de la Muziek in Parijs. En, uh, en uh, ja, jullie de zijn arena heel, een, heel in internationaal geworden, hè? Ja. ja. ja. Hey, heb je ondertussen hem, heb je hem gevonden? Ik heb, uh, ik heb een, uh, een plaatje uh, ja. klaarstaan. Of okay. een cd klaarstaan. Van de, de, dus die band daaraf de Haidoeks. Ja. Dat is een groep die, die mijn ouders uh, al eerder kenden dan ik zelf. Die werden, die werden door vrienden uh, werden die meegenomen naar Paradiso. in, uh, ik denk, midden jaren negentig. En, uh, nou ja, op een gegeven moment kreeg ik daar ook lucht van. En dat is een, uh, een zigeunenband uit een klein dorpje. Het heet Klejani. Uh, in Roemenië. En dat zijn een aantal families bij elkaar. En die hebben, die hebben een, een uh, ja, hoe zou ik het zeggen... In Roemenië heb je een hele, uh, een hele rijke traditie aan, uh, aan Zigeunermuziek, volksmuziek. Mm -hmm. En uh, deze jongens zijn opgepikt door een, een stel Belgische Klesmermuzici. En die die die, die zagen die band en die dachten... laten we maar stoppen met muziek maken... En deze jongens naar West-Europa halen. En dat hebben ze gedaan met veel succes. En uh, ik ga nu een nummer van ze draaien, ja. wat uh, typisch uh, taraf de haidoeks is. Oké. Okay. De band heeft ons dus heel erg geïnspireerd. Ja. Of van wat het begin hoort, af aan. Wat hoor je nu? Kun je daar iets meer over vertellen? Wat je hoort? Uh, ik heb er niet zo heel veel verstand van nee. eigenlijk. <laughs> <laughs> ik, ik hoor muziek. Wat ik hoor is, ja. is een band die met uh, heel veel energie... Uh, in een bepaalde uptempo, polka-achtig ritme... in een sneltrein vaart uh, allerlei uh, soorten secties langs laat komen. Hier komt de solo. Het gaat inderdaad wel razendsnel, hè? Ja. Ik vind het geluid van hun ook zo mooi. Ze hebben een cymbaal. En die cymbaal dat is een soort van uh, tafelpiano... waar je met stokjes op, uh, op slaat. Die, die contrabas. De contrabas, um, cymbaal en, uh, en accordeon... dat is echt een prachtige uh, ritmesectie. Er zit zoveel drive in. En die, uh, en die, die solisten die, die zijn virtuoos, dat is de neten. Dat is echt gek. Ik, ik wil eigenlijk wel even uh, naar, naar onze eigen muziek toe, nou, als vraag. het mag. Ja, natuurlijk. Want uh, we zijn op een gegeven moment uh, zijn we dus een, een zevenmansband geworden. Ja. We zijn ooit begonnen met drieën in uh, 96. Nou, trouwens, ook leuk. Dat om te toen Zat ik daar al bij. Nee, nee. Uh, Alec wilde er helemaal niet bij, volgens nee. mij. Nee. Zo n zo n beetje er een Zo'n zo zo zo beetje niet een dwarse figuur, hè, Ik ben die Alec, een beetje ja. dement geworden. Ja. Ik ben al 52, dus ah. <laughs> ik kreeg het ver terug niet. Ah, goed. Nee, maar goed. Nee, maar... Even kijken, waar waren we? Ja, zei, we oh, ja, waren we zijn we op drieën, met z'n drieën. Ja, we, we zijn met z'n drieën begonnen. Toen vier, toen zes en toen zeven. Mooi Ik wil eigenlijk... Dat is ook wel leuk aan het stuk wat ik ga draaien. Mm -hmm. is namelijk een stuk van onze clarinetist Janvi. Janvi van Strien. Je um, hoort net die energie van, van, mm -hmm. van die band. En ik ga na een stuk spelen. Uh, uh, het heet Magnificent Seven. En dat is, uh, staat op de eerste plaat... die we met z'n zevenen hebben opgenomen. Okay. Misschien uh, kan Alek er wat meer over vertellen... Nou. over die periode van zon uh, en zo. Ja, yeah, het is uh, inderdaad <coughs> heel boeiend... omdat... Mm, ik was net uh, in een band uh, en uh, in die tijd Theo van Tol, onze uh, bijzondere accordeonist, mm -hmm. uh, was al twee jaar bezig, denk ik, met Klesme Band. En een van onze jongens heeft uh, gehoord over die prachtige studio, uh, ergens in Sloterdijk, denk ik, mm -hmm. of yeah. daar in de buurt. Uh, sowieso, het was... Een heel aparte manier om te opnemen. Dat was opgenomen alleen maar met twee microfoons. Maar de energie en de intentie was er uh, wel. En uh, dat was drie dagen van hele intensieve... En, en daar hebben jullie deze, deze plaat opgenomen? Ja. ja? Heb, je, heb je hem al, uh, Nummer uh, Nummertje 8. En nu komt het nummertje 8. Magnificent 7. Ja, daar is die. Er is eigenlijk nooit bij gezongen, klesmer muziek. Nou, Alek is zanger. Die zingt dus wel? Ja, ja. ja. Oh, oké. Okay. Dus er is wel eigenlijk tekst bij. Ja, zijn een paar liedjes. Nou, daar wil, wil ik graag iets over zeggen. Want klezmer is... Tot nu toe hebben we namelijk nou als, als we het over voor hebben, de is, de is de mentale gooit. muziek. Dat mij is, betreft. Ja. Nou goed, laten we eens, Even dan, kijk, want er is, het is volgens mij langzamerhand niet meer duidelijk. Je had dus op een gegeven moment dat je in Oost-Europa... Werd, werd er veel muziek gemaakt, hè, bruiloftmuziek. En dat is op een gegeven moment volgens mij pas in Amerika... is het muziek gaan heten. Ik wil, ik wil dan even een beetje theorie. Kan dat? Nou ja, wat Alex zegt, het is een soort van marketingstunt uh, ja. geweest in de jaren zeventig. Nee, maar is het zo dat de Joden op een gegeven moment... Uh, uh, voor de Tweede Wereldoorlog naar Amerika gegaan zijn... en dat daar die muziek weer een nieuw leven heeft gekregen? Of, of, of heb ik dat verkeerd dat begrepen? Dat denk ik wel. Ja. Dat denk ik wel, want, want de, de muziek zoals wij het in de platenwinkel... oude, mm -hmm. oude platen, uh, oude opnames uit de jaren twintig en dertig... Daar, waar, waar Klesmer op staat, dat is muziek die inderdaad uh, in Amerika, dus, dus oude melodietjes uit Moldavië, Roemenië, mm -hmm. Bulgarije, van de Joodse gemeenschap, die ook, laat uh, uh, ik zeggen, die muziek ook van de, van de lokale, ook vooral van de lokale bevolking, de lokale niet-Joodse mm -hmm. bevolking, die me melodietjes hebben ze meegenomen naar Amerika. Mm -hmm. Daar uh, was natuurlijk ook een, uh, bloe een uh, opbloeiend uh, Joods leven. En, uh, en ook een opbloeiende Joodse amusementsindustrie. Ja. Kijk naar veel en naar de filmindustrie en weet ik veel wat allemaal. En daar hebben ze ook de mogelijkheid gehad om het op te nemen. Ja. Maar dat was dus niet met, laat ik zeggen, de, de, de traditionele, vermoed ik... Um, uh, Joodse straatmuziek of bruiloftsmuziek nee. uit Oost-Europa 1900... Dat is een symbaal, een ja. fluitje en een viool. Ja, want ik begreep dat klesmer. Hè, wat betekent dat letterlijk? Klesmer, ja. uh, dat betekent uh, iets als uh, uh, een muziekinstrument. Ja, toch? Een muziekinstrument. Muziek in, muziekinstrument. Maar het heeft ja. dus eigenlijk pas uh, daar, hè, dus na de oorlog in de jaren zeventig, heeft het pas dus die, die naam gekregen. Al, ja. om, om, als, om, om het te labelen eigenlijk. Ja, hè? precies. Ja. ja. Dus nu, zoals nu, alles is sustainable ja. in die tijd. In de wereldmuziek, alles moest klesmer ja. zijn. Ja, maar goed, is, uh... want dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat klonk gewoon lekker. Terwijl het, het vroeger dus nooit klesmer heette. Maar het, het grijpt uh -huh. wel terug op die oude jiddische muziek. En ik heb begrepen dat ook uh, Leonard Bernstein en uh, Wot Gershwin... toch ook weer teruggegrepen hebben op die klesmer in hun composities... Uh, ja, zo, zo goed ken ik uh, nee. George Wins, oh, ja. uh, uh, Bij Burns. Uh, ja, hij uh, was een joodje, ja, dat, internet, dat ja. weet ik zeker. Ja, ja. <laughs> <laughs> Inderdaad. Maar dat, dat die, die, die muziek die zij gecomponeerd hebben, daar dus ook weer... Uh, ja, ja, min of meer uh, op gebaseerd is... of tenminste gedeeltelijk, dat wisten jullie niet. Dat, dat, dat kunnen wij. Dat ja, de klesme-invloeden zijn dan. Ja, ik geloof zeker dat er klesme-invloeden zijn. Ja, ja, dat zeker. Maar dan Julius Gaius. Ja. Wie is die, dat Is je opa? indirect familie. Nee, oh. het is, het is, het is, ik denk dat wij ongeveer dezelfde bed, bed, bed over grootvader delen. Maar dat is uh, eigenlijk een beetje de... Uh, de huiscomponist van Israël geweest. Wanneer? Dat is een hele beroemde componist. Wanneer uh, was dat? Ik denk jaren 50, jaren 60 ja. zo. Die heeft, uh, die heeft echt hele mooie muziek gemaakt. Ook met echt invloeden van klezmer en van Oost-Europa. Maar ook heel modern. Ja, want Wordt er in Israël ja. nou bijvoorbeeld veel klezmermuziek gespeeld? Toevallig, ik ben uh, net terug uit Israël. Ja. En uh, waar ik heb uh, voor langer dan een week gewerkt met een prachtige, wat mij betreft hele mooie klass band. Hm. Uh, muzikanten uh, zijn allemaal Russen, die wonen daar. Mm -hmm. mensen, Russisch sprekende mensen moet ik zeggen, hm. van allerlei republieken, grotendeels niet Joods. Ik was de enige Jood daar trouwens. Ja. Maar dat gaat niet om. Maar tegelijkertijd is het een van de meest prachtige kwestie dat ik heb meegewerkt bij halve kwestie dus uh, ja. Amsterdam kwestie bedoel ik dus, uh, uh, in Israël spelen ze wel kwestie uh, maar uh, hoe populair het is dat is een uh, vraag omdat uh, ja. Ja, andere situatie daar. Te ja. veel muzikanten. Ja, te veel muzikanten. <laughs> ja, goed. Uh, we hebben nog een, een minuutje. Dan gaat de, de Berghijk knalt erin van de, van de VPRO. Daarna uh, zijn we nog hier. Dan gaan jullie zelf spelen en uh, zingen. Daar verhoor ik me enorm op. Um, ik geef toch eventjes het, uh, het nummer 0800 1121. Want uh, uh, van half twee tot twee heb ik toch nog wel tijd om met luisteraars te spreken. En het kan zijn dat ze zeggen... Oh, wat ontzettend leuk. We hebben hier ook... Goede verhalen over die muziek... Die kennen we of die hebben we gehoord. Of, uh, nou ja, in ieder geval, uh, het zou leuk zijn als u mij daarover zou willen bellen. Wat? casaluna.ncv.nl kunt u ook mailen. En het nummer is dus 0800 1121. Um, of misschien hebt u wel zijderavond gevierd vanavond. Ja, dat weet je ook niet. Goed, in ieder geval, tot zometeen. En dan gaan wij spelen. Tot zo. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij en jij en ik en ik en CRV. In het kader van de door de regering gevorderde decenteit voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Radio, Radio Bergijk. Het radiostation voor berg Eik. Radio -berg. Uw gastheer. Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Goedendag, dames en heren. Namens heel Radio berg Eik wensen wij u natuurlijk... een heel gelukkig en voorspoedig 5.764 toe. Ha, wat is nou? Uh, dat is Israëli's nieuwjaar. Ach ja, maar ik zie hier dat. dat vieren ze vier keer per jaar. Ja. Nieuwjaar is vier keer per jaar. Ja. Het is echt zijn. Ja, en ze hebben net een vijfde dag eraan toegevoegd. Oh nee, vakers mag ik niet zeggen. Feest. feestdieren uh, feest, uh, zijn het. Feestlammeren. Ja. Nou goed, ze hebben een, ik zie hier dat er een vijfde dag aan toegevoegd is. Oh! Ja, dat is sinds vorig jaar. Ja. Vier is ook Shavuot. Ja, ja. Dat is de dag van de uit elkaar spattende bussen. Jean Wat is een, het geluid wat je hoort fonetisch weergegeven als een bus uit elkaar spat. Ja, maar misschien, Tijtje, kun je even dit echte geluid laten horen van een uit elkaar spattende bus? Voordat we met de uitsluiting beginnen. En dat hebben ze gedaan omdat ieder moment als er zo'n bus uit elkaar spat, dan begint er weer een periode van stilte. Wachtend op de volgende uit elkaar spattende bus. Ja, Tetje, laat maar even horen. De uit elkaar spattende bus. Nee, je mag zelf kiezen of er mensen in zitten of niet. Goed, dat is dus een vijfde nieuwe feestdag. Uh, we gaan beginnen met de uitzending. Gemeentebericht. Gemeenteberichten. Uh, Goedendag, dames en heren. Uh, in het kader van de Gemeenteberichten. De opbrengst van de collecte vorige week. voor de Nederlandse Hartstichting in Bergijk. Uh, heeft in Bergijk opgebracht 1,42 euro. En twee knopen. Namens de Hartstichting uh, willen we zowel de collectanten als de gevers hiervoor hartelijk dank zeggen. Ja, ik, en ik, moet, uh, ik ben echt verheugd met dit bericht, moet ik eerlijk zeggen. Want het betekent toch een percentuele stijging van 200% ten opzichte van vorig jaar uh, van het aantal giften. En uh, ja, dat is natuurlijk een goed teken. Dat betekent dat uh, per kijken naar. Uh, zo figuurlijk gezegd, hè, te hard op de goede plaats heeft. Absoluut. En daarom was het ook de reden dat ze dit keer bij de collecte heel bergijk hebben meegenomen. Ja. Dus ze zijn bij 5500 huizen langs geweest. Precies. En dat is natuurlijk omdat het vorig jaar al bemoedigend was. Ja. Toen was het 82 eurocent wat erop gehaald was. Nee. Hier... nee, nee, nee, nee. 82 gewone cent. Ja. oude centen. Dat waren oude centen, ja. Ach, natuurlijk. Ja. Ach, het moet maal, twee natuurlijk, ja. nee. maal 2 natuurlijk. Maal 2.2. precies. Ach, dan is het helemaal veel wat er gegeven is. Daarom zeg ik een stijging 200%. Ja, nou begrijp ik wat je zei. Ik begreep ja. het eerst niet. Nee, ik zag het ook aan je gezicht. Ik zag je wegtrekken. 200% dat bestaat niet. Je, je voelt je 100% goed. Nee, maar kijk, als je nou zegt: ik, ik, heb, ik, zeg, ik heb 10 cent, dat is 100% van wat ik in mijn portemonnee heb. Ja, hond, En dan, en dan voel je iemand, ook 100%. Ja, en dan komt iemand en die geeft me twee knopen en nog eens 10 cent. Dan, heb ja. ik, dan is het dus zeg maar 200% van de oorspronkelijke 10 cent. Nee, je hebt er gewoon 100%. Want je hebt nu 20 heb, cent en twee knopen, dat is 100% van wat je in je portemonnee hebt. Ja, maar dat is 100% meer dan de 100% die ik eerst in mijn portemonnee ja, heb. Ja, maar dat maar blijft gewoon 100%. Kijk, ja. Ik ben 100% Peer van Eersel. Dat kan niet 200% peer zijn. Nee, maar stel nou dat jij. Uh, wacht even, nou, nou heb ik even die wegtrekker die jij zojuist had. Uh, nee, nee, iets nee. is 100%. Mensen zeggen altijd: ja, dit ging goed. Ging voor 200% goed. Dan sch schiet ik altijd lek. Dan denk ik: ben je helemaal achterlijk. Iets bestaat toch niet meer dan, dan als uit 100%. Ja, maar heb je, stel, je 100% ja, is al het, geheel, het gehele ding. Ik, ik moet wel zo lachen, als mensen zeggen 200 procent. Ha! Denk ik dan, Achterlijk ga je schoolgeld terughalen. Dat kan helemaal niet. Ja, maar je, kunt toch, je, kunt ook bijvoorbeeld, je hebt een pak oude Vla in je koelkast staan. Ja, daar heb ik wel meer van. Ja. Nou ja, goed, hoeveel pakken oude Vla heb jij in je koelkast staan? Uh, la, bij de laatste stelling 22. Nou, okay. met dons. Twee, met met groen dons. Ja. Van die bolle pakken. En door zon om heeft... weg te gooien. Ja, maar die staan wel op z'n knappen. Dan stel ja. dat je nog 22 van die pakken erbij krijgt van je buurman. Dat... Dan heb je, dus had je eerst 100%, is 22 pakken. Je krijgt er nog 22 van die bolstaande... staande dan heb ik 44 pakken en is weer 100%. Ja, maar dat is 100% meer dan de 100% die je had. Nee, want het is, blijft toch 100%. Dat vind ik net als bij kansberekening. Dan zeggen ze altijd: ja, het is 10% kans. Nee, denk ik altijd: het gebeurt wel, het gebeurt niet, altijd 50%. En 50% 50, 100%, kan nooit anders zijn. Je, maar... hebt, je hebt niet meer procenten. Dan wat? dan 100% of 50 of 50 of 50 Ja, maar, maar kijk, nou, dan hebben ze dit jaar twee knopen opgehaald, vorig jaar één knoop. Ja. Dat is toch qua Is dus toch... 100%? Vorig jaar was het ook 100%. Nee, maar dat is nu 100% meer. Nee hoor. Maar hoe kun je dan ooit meer geven dan het jaar ervoor? Want het is altijd 100%. Dat kan wel, maar dit, maar dat moet je niet in procenten zeggen. Hoe dan? In geld of zeg je nou, het was meer. Oh ja. Goed, dit was de gemeentebrief. Ja, honderd procent. De avondvleermuis verlaten. Dat is te zien van Peerke Groen, want hij fladderde net als Peerke door het leven. Die ging links, de ander rechts, en die zou ze zijn zo gaan doen, maar de peer is aan het fladderen gebleven. Peerke Groen. Die daar fladdert in het duister, heeft naar niemand ooit geluisterd, wou zijn eigen dingen doen. Peerkegroen groen, kriskras in het schemerdonker, driemaal op een werkdag dronken, averechts en zonder poen. De avond fladdert. Als de geest van Peerke Groen, want het is net als Peerke zo bezopen. Deen de had vrouwen, dan de huizen, deze voel. Uh, jij zou toch een reportage inleveren? Van die creatieve therapeut waar jij naartoe ging? Meneer Van Eersel? Wat? Jij staat toch een reportage inleveren? Ja, er is iets. Uh, er, ik was terug bij Bakes. Ja. En uh, toen kreeg ik geen uh, kopstoot meer. Nee. En uh, toen heb ik mijn, uh, mijn hele apparatuur uh, in een uh, soort onderpand gegeven. Toen kreeg ik weer een kopstoot. En daar zit dat bandje nog in, maar krijg ik krijg niet terug van Beeks. want dan moet ik betalen. Maar ik heb mijn WO nog niet overgemaakt gekregen. Dus mijn uh, sprietapparatuur uh, ligt bij Beeks nu. Hoor ik dit nou goed? Nou, waarschijnlijk, waarschijnlijk, waarschijnlijk wel. Grote Tiefst... Kanker... Per van Eersel. Ja, dus kan nee, wacht, ik. Wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. Ik moet even tot tien tellen. Wacht even. <lacht> Eén, twee, drie. Ja, Als ik voor jou nou... Als jij vijf... Dan moet ik weer opnieuw beginnen met dat tientallen. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Dus als jij zet... mij nu... Van eerst al, hou nou even tientallen je kop dicht. 1, 2, 3, rustig maar tonen. 4, 5, 6, 7, 8, 19... Hoe denk jij nou dat wij hier een uitzending kunnen maken als ik er had op gerekend had dat er een reportage van jou in zou zitten van pak een beet van acht minuten? Ja, die heb ik ook gemaakt. Je hoeft niet zo raar tegen mij te doen. Ja, maar die zit in een cassette en die zit in met je spriet in Beeks. Ja, omdat ik een onderpan nodig had. Wacht even, wacht even, wacht even, wacht even. Wacht even, wacht even. Ik moet even tot tien tellen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nou neen. zeg, alsof jij... Hey! Hey! Alsof, ja, alsof, Komt ik. dicht! Ik heb godverdoel maar 8,800 hey! euro op de lat staan daar. Ik moet even tot... Waar die... moet ik dat van betalen? Stil 1, 2, 3, 4, 5, rustig, blijven dan. 6, 7, 8, 9, 10. Oké. Okay. Dus als je mij nou 50 euro leent... Kan ik mijn rapportage op gaan halen bij Beeks? Ik heb ongeveer 50 euro aan kopstoot euh, opgedronken. Nee, ik begin daar niet meer aan. Nou. Want ik heb het nog eens opge op opgezocht. Je, je, hoeveel stond je bij Beeks in de rood? 2800 euro. Ja. Bij mij het dubbele zowat. Ach. Nou ja, dat komt wel goed, man. Je kent me toch? Ja, het komt wel, wel, wel acht jaar goed. Oh, en hier is trouwens je pinpas terug. Want... Wat deed jij met mijn pinpas? Nou, ik kreeg niks meer bij uh, de, de buurt super. Ah! ah uh, stel, stel! Ik moet even tot tien tellen. Eén, twee, drie, drie, vier. Rustig blijven, Toon. Vijf, zes, zeven, acht, negen, tien. Meneer Van Eerstel, nee. vertelt over de door hem gemaakte reportage, die momenteel even niet beschikbaar is. Nu niet boos worden, Toon, maar hier is je pinpas en je portemonnee zitten nog omheen. Het ah! is wel leeg, Stil. Stil. Moest even. Stil? Naar Relaxhuis Angela en ik Stil. mocht niet. Stil! Alsjeblieft, blijft even tien tellen stil. Ja, maar ik moest even... Twee, weer, weer, weer, blijf even tien. Eén, twee, drie, vier, rustig blijven toren. Vijf, zes, zeven, acht, negen, tien. Kijk, ik was op deze ideeën gekomen door die, die, die, die, die man. Die kwam te vertellen in, uh, uh, in de kattendans over... Uh, dat was professor Roger de Bruin. En, uh, die is creativiteitstrainer. En die zegt, je hebt geen problemen, want er is altijd een creatieve oplossing. En zo ben ik daarop gekomen. Dat was een, het, het was een hele erg leuke bijeenkomst. Ik heb echt... Dat er eigenlijk helemaal geen problemen bestaan. Want er is altijd, als je goed nadenkt, altijd wel een oplossing. Hij, bijvoorbeeld, uh, hij, hij maakt nog heel veel goede uh, grapjes. Een hele geleerde professor uit België. En die zei, van, waarom is voetbal soms zo, uh, toch zo'n tijdje zo saai? omdat 20 van de tijd de bal uit, uitgeschopt is, of achter. Of dat je moet wachten tot hij uit de tribune komt. Hij zegt, nou, waarom zet je dan nou gewoon die doelen niet... in het midden van het veld, en de keepers met de ruggen naar elkaar... en, en nou, dat vond ik een mooie oplossing. Ja. Hij zei: oh, Waarom moet een speelveld op voetbalveld nou vlak zijn? Dat weet ik niet. Waarom niet gewoon op een, op een, op een hellend vlak? Zodat de ene partij voor de pauze bergop speelt. Ja. En na de pauze uh, heuvel Ja, <laughs> nou, Dat is toch lachen? Ja. Uh, zo kan je het aantrekkelijker maken. Ja. Uh, hij, hij zegt: Waarom alleen rode of gele kaarten? Waarom, ja, waarom geen blauwe waarom? kaarten? Dat als een, als een team bijvoorbeeld tien minuten geen overtreding heeft gemaakt. Dan krijgen ze een blauwe kaart en dan mogen ze één speler erbij. Uh, oh ja. <laughs> Dat is toch een mooie oplossing? Ja. Hij zei ook uh, van... Uh, zijn er verschillen tussen kokosnoot en negerin? Nee. Hij zegt, nee, als je aan de palmboom schudt... vallen ze allebei naar beneden. Nee. Nee. <risos> ja, dan komen allemaal mee terug. Maar dat staat dus op dat bandje... <presumpteel> wat, in het... <maals> wat in het apparaat zit bij Beeks. Maar het was echt een hele slimme professor. Die zei, als je ook problemen hebt... je hebt bijvoorbeeld geen geld... Nou, er is altijd wel een oplossing te verzinnen om toch aan geld te komen. Je hebt altijd wel een vriend met een pinpas of een kennis... of iemand waarmee je samenwerkt. En dan kan je zijn geld gebruiken. En dat, dat betaal je dan wel weer een keer terug. Ik kan niet meer. Goed, nou, dan zal ik wel afsluiten. Radio B. Goed, dames en heren, dit was een, uh, een uh, aflevering van Radio Bergijk. Ik zou zeggen voor alle uh, gezonde mensen, kop op. En voor alle zieke mensen, beterschap. En voor mensen met problemen, creatief denken en je komt er altijd uit. Dag! Ik kan het niet meer. Wat is er nou met je? Ik weet het niet. Je, bent, je, je, je ziet asgrauw. Ik heb een dipje. Een koud zweet op je voorhoofd. Kom op, we gaan naar Beeks. want Jij krijgt vast nog wat. Je hebt niks op de lat staan. Gaan we op jouw rekening opstoten te drinken. Kom. Ja. Kom, Toon, ik heb ook wel eens een dipje. Maar die professor zegt, hoe groot je problemen zijn, er is altijd een creatieve oplossing. Ja.